Herman Vriend met het NOS-journaal. Geert Wilders is welkom in Turkije. Het is een staatsbezoek aan Nederland volgende week. Als Wilders naar Turkije komt, dan kan hij volgens het Turkse staatshoofd zelf de werkelijkheid in Turkije zien... en hoe subjectief zijn mening over het land is. Wilders heeft gezegd dat de Turkse president, als het hem ligt, niet welkom is in Nederland. Gül komt om 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije te vieren...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 De commissie De Wit heeft in haar rapport over de kredietcrisis een onevenredig hard oordeel geveld over Wouter Bos. Dat zegt de ABN AMRO bestuursvoorzitter Gerrit Salm in NRC Hammersblad. Salm vindt dat Bos door daadkrachtig optreden de banken overeind heeft gehouden. Volgens de commissie De Wit heeft Bos tijdens de kredietcrisis in 2008 de Tweede Kamer te laat niet volledig en altijd achteraf geïnformeerd. Volgens Salm is het achteraf makkelijk om allemaal fouten te constateren. Op Antarctica leven veel meer keizerpingwings dan tot nu toe werd gedacht. Het zijn er bijna 600.000. Tot nu toe werd uitgegaan van maximaal 300.000 exemplaren. Amerikaanse, Britse en Australische wetenschappers hebben de keizerspingwings met satellieten in kaart gebracht. De kolonies werden eerst opgespoord door te zoeken naar poepsporen in de sneeuw. en Daarna werden de dieren aan de hand van hoge resolutiebeelden geteld. Klimaatwetenschappers zijn bang dat de keizerspingwing de komende decennia uitsterft door de opwarming. Van het watergrond Antarctica. Het weer. Aan de kust blijft het zonnig en wordt het een graad of 10. In het binnenland neemt in de loop van de dag de bewolking toe en kan het af en toe regenen. Middagtemperatuur 13 graden. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A12 ten richting Utrecht staat tussen Zevenhuis en Reewijk een file van 4 kilometer. Daar wordt dit hele weekend aan de weg gewerkt. Tot zover de verkeersinformatie.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 Today Suddenly I'm not half the man today Love was such a need. Nou, ja, de Beatles yesterday. Ja, we zijn uh, Don ja, nee, En dat heeft met het volgende onderwerp te maken. Hè? We zijn Don Degabber en Richard buitenk ja. Welkom weer in Hotel uh, Hoogland. Het is uh, prachtig weer. Kom lekker naar, uh, naar het hotel ja. om een bakje koffie of thee te uh, te halen. Een mooie wandeling. En uh, Wat heeft het met uh, het vorige, yes. uh, volgende onderwerp yes te maken? Uh, day, we hebben hier een man zitten die niet van gisteren is, maar wel van gisteren houdt. Kijk, <laughs> ja. want de mogelijk nieuwe voorzitter, want de leden moeten het nog goedkeuren, Carl Simons. Oh. Welkom Goedemorgen Goeiemorgen allemaal. Carl, ja. om maar uh, even met de deur in huis te vallen, vanwaar de interesse om dit te gaan doen?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 Uh, Anki gaat opstappen, Ankie Jouwstra. Want die en was al interim. Wij Waarnemend, Dus weinem, weinem het. Ja. Er is niet een, uh, na uh, het aftreden van Gerzen is er eigenlijk geen nieuwe voorzitter nee. gekomen. Eigenlijk was men nog steeds op zoek. En nu Anki ook weggaat, uh, was het punt het dilemma natuurlijk van wie gaat dat worden. Dus ik heb de vraag gekregen: zou je dat willen?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 Grotere schilderijencollectie. Want die is echt heel erg mooi. Maar uh, structuur uh, van samenwerken, ook met heel veel vrijwilligers, die allemaal een vertegenwoordiging in het bestuur hebben. Hè. En dat is, dat is ook heel goed. Want dan heb je al die geledigen die samenwerken uit uh, een eenheid van, van denken. En dat is. Uh, daar, zijn, daar zijn ze eigenlijk erg uh, groot geworden. En als je daar de supposter hebt, de mensen die uh, rondleiden, nou dat is uh, grandioos. Ja.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 Aan de combi? Uh, misschien wel. Mm, misschien dat moet ook lijken. Dat, dat zal de tijd wel leren. En, en het in is, ieder geval is... een sterke lobby.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 En die functie heb ik wel opgezegd. He, dat dat ja. was wel strijdig met elkaar. Nou ja, er zijn ook mensen die dat heel elegant oplossen. En zodra er in de raad een discussie is over een onderwerp. Ja. Verlaat eens even de zaal. Klopt. Of neem er niet deel die aan, die deel aan de. de discussie. Dat kun je heel elegant oplossen. Ja, zeker. Is, uh, maar ik zie ook geen, uh, geen verwarring om met jou. Nee, nee, nee. nee, nee. Het kan, Dank al, je wel, het kan Dank alleen wel. maar versterkend werken. Jawel, dat hoop ik Voor wel. iets wat belangrijk is voor ons als gemeenschap. In ieder geval ja. uh, het genootschap. En nou moet je nog benoemd worden. Zeker, ja, dat je, wordt ook kritisch of, natuurlijk. Ja, ja, Richard, dat heel kritisch, je. Ja, want zeker. je bent wel de enige kandidaat. Ja, ja, ja. bestuurskandidaat altijd. Bestuurskandidaat, want, ja. Er kunnen altijd leden ook nog een andere kandidaat stellen, maar dat mm -hmm. is tot nu toe niet uh, gebeurd. Nee. Maar uh, ja, uh, dat wordt duimen natuurlijk, uh, Regis. Ja, het uh, wordt spannend? Of dat aangenomen wordt. Ja. <laughs> Wanneer is die uh, algemene ledenvergadering? Die is op 11 mei. Oké. Okay. En waar? Uh, die is in de koffieclub ja. op het uh, Raadhuisplein. Toegankelijk voor Kerkplein, leden? Toegankelijk voor alle leden. Voor Zeker. Alle leden, ja. En uh, ik zou het bijna in de, in de krocht verwachten, maar uh, ja, jullie gaan nu even naar de koffieclub. Naar de koffieclub, ja. Ja. ja. Nou, de ervaring is dat uh, de genootschapsavonden druk bezocht worden.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 Okay. Vandaar dus ook de. We zijn een de vrij kleine normale vereniging. Ja, ja, dat is, dat, dat, ja, dat klinkt ook heel normaal, inderdaad. Maar ja, die zijn we geen stok uh, zo'n vergadering binnen te, te krijgen. Nee, dat, uh, nee een genootschapsavond is druk. Dus er zijn komen ja. een paar honderd mensen, maar een ledenvergadering, daar zie je een paar tientallen mensen. Dat is niet zoveel. Oké, okay, Karel, we zijn zo'n beetje aan het einde van dit. Is er iets wat je nog kwijt wil of hebben we je uitgemolken voldoende? Uh, nee, nee, alleen een oproep natuurlijk om, om, om de mensen om uh, uh, lid te worden van dat genootschap, want dat is een goede. Uh, Zaak ja. uh, er, wordt, er wordt ook veel voor teruggegeven, als al was het alleen maar de uitgave van het blad, dat klinkt wat er zit. Iedereen echt, op wachten. Wat he? echt verzameld wordt ja. en uh, ja. waar je soms collector zijn te zijn met hele mooie onderwerpen. En uh, daar alleen al voor zou ik zeggen, wordt lid van het genootschap. Hebben Jullie een website, uh, Carl? Ja, er is een o goz, of genootschap. Als je dat intikt, dan kom je al vlug op de website goz.nl. Uh... Goz. goz. Uh, Poen... Ik ga even kijken, dat weet ik niet eigenlijk uit mijn hoofd of dat, uh, of dat de code is, dit achterin staat even zien Carl is nu aan het zoeken in de klink is ja, dat de ja. nieuwe klink? dit is de nieuwste Jan. Oei. ja en ik zie ook nog bedragen van uh... Uh, lidmaatschap ja. dat is 12,5 per jaar nou dat is geen geld je, je mag dus. ook wat meer geven hoor dat mag wel. Ja. Ja, in <laughs> ja. ieder geval is dat 12,5 bij jou. Maar een een op uh, bij Google Genootschap uh, Oud-Zandvoort. Handvoort. Uh, ja, dat uh, geen uh, website bij. Ik zal het Dat uh, is ook zo'n dingetje om dat mee te nemen. Van zet voort dan die. Ja, dat, dat dat dat moet tegenwoordig bij. moet dat. Hé, uh, ja. hey, nou dan wens ik je heel veel succes, Carl, met uh, de spannende verkiezing. Op, uh, op 11 mei in Dank de Koffieclub. Uh, ja, dankjewel. En uh, nou, uh, ja. ja, heel veel succes, want ik denk dat dat toch een zware. Baan is tussen quotes ja. bij Oud-Zandvoort. Het is een hele belangrijke functie binnen zo, Zandvoort. Dat was echt zo ervaren, heb ik het gevoel. Dank. Dus heel veel succes. Dankjewel. Goed. En uh, wij gaan luisteren naar een lied over wat meer mensen dan de leden van het genootschap. Sluit <laughs> van Infontijn, 15 miljoen mensen.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 En je bent een van de vier beeldende kunstenaars die uh, in, in de galerie uh, nu uh, kunst zijn stelt in, nou, in Haarlem. Ja, het is een een bedrijf, een metaalbedrijf. Het is he? metaalwerk ja. Metaalwerken ja. in de waardepolder, In de waardepolder. Ja. Ja. En, uh, en die mensen ken ik van, uh, voorheen hebben ze altijd uh, hekken uh, geleverd dan toen we uit de kunst organiseerden. Ellen kent hem daar ook van.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 En nu ben ik pas naar buiten gekomen. Oh, Oké, okay. coming out van de kunstenaar ja. Frans van Ede. Frans, even een vraagje tussendoor Richard. Uh, het, uh, jij maakt plastieke beelden ja. van luxaflex, van lamellen. Van lamellen, ja. Oké, okay. ja. dus je zegt luxaflex kunst. Of wat ja, nou, lamellen kunst, ja, ja. want het is luxaflex is...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 en mensen komen ermee en dan, uh, dan, dan ben ik kritisch ook want dan zeg ik, ja die smalle heb ik al ik heb een bepaalde kleur en liefst die brede van 6 uh, centimeter en, en, en gebruikt ze tweedehands ja altijd altijd. Maar zoveel, ik ga er niet voor kopen zoveel uh, aluminium lamellen zou je toen niet hebben want meestal zijn ze toch een plastic of een nee, nee, kunststof. nee, nee, nee, nee. Er zijn, de meeste zijn juist of heb je het over die dwarse luxoflex ja van uh, uh, oh oké, okay, dus ik dacht ik die verticale nee, bedoelde. die verticale niet die... ah Oh, Oké, okay. de, de, de gewone luxe flex zeg Ja. Hij. En die die zijn, uh, uh, nou, knippen, het roest niet, het kan buiten, het is, uh, het is vierkrachtig, mm -hmm. maak er veren van. Maar nu heb ik het alleen maar over mij en dat wil ik liever nee. niet. <laughs> ik wil nog even weten waar je woont. <laughs> Vergierde weg. <laughs> in Haarlem. Ja. Je bent een Haarlemmer. Ja, en daar staan uh, zo'n twaalf uh, beeldjes in de, of dingen in de tuin.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 uh, ja, je kunst te, te presenteren nou, dat was het idee van Jos Baars dus de, de, de, de baas van de HI en die vroeg mij wil je niet uh, expliceren met, uh, met jouw dingen die met, van metaal zijn en uh, ik zei, ja, dat wil ik wel, vind ik hartstikke leuk. Dat is een gekke plek natuurlijk, maar niet alleen, want dat vind ik niks. Dat, dat, dat, dus. En ik kende Alan Kuil al en, uh, en die andere twee sinds vorig jaar eigenlijk. Dus het was uh, makkelijk zat om... Uh, om het, en omdat we in metaal werken, is dat de binding eigenlijk? En... Ja, dat lijkt wel een beetje op elkaar wel. Ik heb hier nee, een, beetje, een paar van die kunstdingen, uh, maar het is er allemaal een beetje, ja, een beetje op metaal en, en een beetje glas ja, met zit metaal. Er is een verschil in hoor. En paar stijl. Maakt nu, ja, en ja, maar... Ellen maakt nu hele grote dingen, ...dat is voor de fotograaf niet zo heel leuk. Ik... Ik had er een beetje moeite mee om ze te fotograferen. <laughs> Ik heb liever dat ze dat ze zich bij de sieraden houdt. De achtergrond sneller onscherp. Ja, nee, ze maakt hele leuke mooie dingen. Stevig, ruw en, en, en stevig en dan toch met het glas. Dat is hartstikke leuk.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 Vertel eens wat Atelier Aquaba is. Dat zit hier aan het Schelpenplein en ja. daar, hebben ze, daar maken zij glasobjecten en glasfusing. Fusing en dat je dus met uh, glas la la laat uh, smelten mm -hmm. en dan uh, je, kan je kleurtjes bij elkaar smelten enzovoort. En dan geven ze ook uh, uh, workshops en zo en het wordt uh, aardig, uh, aardig gebruik van gemaakt. Ja, en voor oud zand wordt het zo uh, interessant. Uh, dus de smederij, weet je wel, een bouwersmelderij. En dat is dus een atelier geworden, Atelier Kwaba. En ja. uh, dat is dus ook gewoon, te, neem ik aan te bezichtigen. Ja, ja, ja. Ja, dat is een hele ruime.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 Maar uh, je had het er net over uh, dat uh, iemand met werkt met uh, afges afgeschreven materiaal. Ja, dat is Kees. Uh, dat, dat is Kees. Kees Juvamas, ja. Moet ik me daarbij voorstellen? Nou, dat zeg ik net. Dus uh, huh? ook, ook en ja, dat soort dingen. En, alle, en dingen. Een, een, een, een kranen en weet ik wat allemaal maakt van een pomphuis en een en een ankertje van één dingen maakt die bijvoorbeeld een. Uh, uh, een pelikaan, en weet ik wat allemaal. En dan wat ik zeg met, met, uh, met uh, uh, wasdingen of uh, toiletdingen. Nee, wasdingen. Uh, maakt hij gewoon, uh, zie je ineens een zwaar ontstaan. Is... Leuk. Dus als iemand uh, zijn huis opdoekt, kunnen we altijd jullie nog even bellen. Ja, of kunnen zeker Jullie bruikbare zeker zaken ja, euh, ja. eruit zeker halen. zeker weten, ja.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 En dat is, uh, we, het wordt een beetje schoongemaakt, maar uh, uh, alles staat er gewoon van. Het is van, wel een van, beetje een woeste uh, omgeving. Ja, het is een, een de, de, de, de, de, de grote machines staan en daar staan wij tussen en zo. En dat, ah, is dat is wel een leuke leuk. sfeer, natuurlijk. Ja, dat is helemaal gek. Dat, en de expositie... Dat is wat anders dan een net, uh, net uh, ding ja. en zo. Maar de expositie heet ook ijzersterke kunst. Ja, en met ijzersterke kunst dus past... kan je van alles bedenken. Je kan bijvoorbeeld zeggen dat het, nou, het is gewoon ijzersterk. Van ijzer, of, of als je het uh, dat maar laat, aan de, aan de uh, mensen die komen dan misschien vinden ze wel uh, ijzersterk van ideeën of dingen, dus okay. dat, uh, dat is de combinatie. Ja. Volgende week zaterdag en zondag Juist. van 11 uur tot 5 uur, Enschedeweg nummer 46 in de Waardepolder. Helemaal goed, bedrijf uh, HI Metaalwerken. Juist. Heel erg bedankt voor je komst. Dank je wel. De toelichting. Dank je wel. Het wordt een spannende gaan. expositie. Ja, zeker Dankjewel. weten. Ja, ja, okay. Geweldig, dank je wel. Wij gaan door met uh, een product van Nederlandse bodem: de Golden Earring met een Lady Smiles. It drives me wide Her lips are warm And resourceful When her fingertips Go drawing Circles in the night Change.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 Uh, Stichting Mensen in Nood, waar dus uh, het geld van uh, Sams Kledingactie uh, naartoe gaat, die steunt uh, uh, veel lokale, uh, lokale organisaties die dan natuurlijk hmm. uh, uh, ja, hetzelfde doel nastreven als uh, Mensen in Nood. Maar ze, zoveel mogelijk met lokale organisaties, lokale mensen uh, die projecten begeleiden. Maar het geld dat gaat dat het vooral het... naar Stichting Mensen in Nood?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 acute nood overal ter wereld, maar ook wordt kleding hier verkocht of het wordt verkocht aan lokale kledinginzamelaars, kleding elders in de wereld, zodat die het op de markt zetten voor een klein, klein bedrag. Dus die kleding levert jullie geld op? Ja. Oké.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 Uh, aanleveren. Ja. Uh, ja, want ik herinner me zoiets van... Uh, ...helpt de Polen de winter door... ...van mm. een aantal jaar geleden. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat je denkt, nou, dan gaat mijn gewarteerde... ...jek gaat, gaat naar Polen toe... Uh, ja, ...bij zo'n ja, ja, maar vak. dat is als het natuurlijk gericht... Uh, voor, ...voor iets wordt gevraagd... ...dan, dan, dan gebeurt dat er ah, nog okay. ook wel. Maar vroeger hadden ze natuurlijk echt enorme magazijnen... ...waar alle kleding uh, opgeslagen lag. Uh, zomer, winter en de, uh, ja. ja... ...en dat is ge gewoon gebleken dat dat minder... Uh,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 Yeah, okay. yes, yeah. Oké, okay. dat gezegd hebbende stellen jullie wat eisen aan datgene wat er straks ingeleverd gaat worden. Ja, uh, Vertel wij, eens. Nou ja wij hopen uh, inderdaad dat mensen dus uh, goede, nog bruikbare kleding uh, inleveren. Ja, uiteraard uh, is het natuurlijk gedragen, maar daar gaat het niet om maar dat het niet uh, gescheurde en uh, kleding zijn. Mensen, uh, gewoon kleding wat uh, mensen nog kunnen dragen. Bij voorkeur gewassen en gestoomd? Uh, nou, zeker inderdaad gewassen. Dat is wel uh, prettig dat we in het verleden ook wel eens anders meegemaakt. Dat de vlooien eruit kwamen, dat is iets minder, uh, minder prettig, ook voor de inzamelaars. En ook niet zo, uh, zo aardig, denk ik. Maar het uh, is de bedoeling inderdaad goed gewassen en uh, nou, gestreken hoeft dan nog ineens. Maar in ieder geval uh, nette net kleding die nog uh, gebruikt kan worden. Schoenen, uh, ook gordijnen, degens, dat is ook allemaal... Uh,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 ja, ja, ja. De AAP-parochie. De, de, de, in zand voor de, de, bij de Agatha-kerk, de vrijwilligers. De, en dan in Aardenhout uh, staat een vrijwilliger Antonies van de Antonius Paulus, en Paulus-parochie. Uh, Ik las ja. op de website dat de protestantse kerk ook meedoet. Klopt dat niet? Je keek op de protestantse. Nou, nee, ja. In, in het verleden uh, werd de, de inzameling werd in de vier. Uh,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 nou ja, wat, wat heet niet mee... Ze zijn niet open, laat ik het zo uh, Dat is misschien zeggen. goed om dat nog even aan te passen aan de, op de website. Ik weet niet welke website... Uh, nee. Van de Sam's hadden... kledingactie. Ja, staat, het daar, staat het daar op? Ja. Nou, dat is um, heel vreemd. Ze moeten toch naar de katholieke kerk komen, dus... Bij ja. Deze. Ja, Bij deze ja, maar alleen dus waar dat, kerk. Dat het is waar dat het inderdaad op die website staat, want zij weten waar, waar zij uh, na, naartoe moeten. Ja. Maar ik zal dat... Uh,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 Volgende week, volgend weekend zou ja. ik zeggen. En ik hoop dat er een hoop mensen komen. Dank je ja, voor de komst. Goed. Hartelijk dank. Maar we, Dan gaan, gaan, uh, uh, we gaan hierna naar de muziek. Ja, uh, maar we uh, gaan eerst even straks naar de muziek gaan we naar de studio. Ja. Even te horen wat er over uit het zand voor te vertellen valt. Maar eerst even muziek. En we gaan de agenda nog En de Boom. agenda. Maar eerst een muziekje. Dave D in consorten met Zabadak.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 Sandervoerder en het TCB-terrein aan de Kennemerweg. Hoe is de geschiedenis daarvan ontstaan? Daar gaan we straks met Hans Hogendorren over praten. Het wordt heel leuk, heel gezellig. En Hans die heeft ze goed voorbereid. Ik zie een papier vol met aantekeningen. Dus daar gaan we uitgebreid over praten. Nou...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 poppenkast voor theater van Recreade het is voor kinderen uiteraard van allerlei leeftijden u moet wel eigenlijk reserveren poppentheaterrecreade at hotmail.com en dan gaan we naar iets voor jou Don uh, Aardappelschillen, ja. Ja, Open Zandvoorts Kampioenschap Aardappelschillen. Lijkt me wat voor jou. Ja, dat is uh, bij het plein. Hè? Ja, ja. ja, dat is uh, 21 april. Volgende week zaterdag. Op. Ja, Om twee, twee uur. uur. En uh, nou, dan kun je dus... Uh,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 daar kun je een deel nemen en dat heet de Battle of the Coast bij de spot. En dan gaan we naar de neus. Namelijk bij Jutsmuseum uh, kun je gaan, uh, je neus gaan gebruiken. Overal zit een uh, luchtje aan. En dan uh, moet je bijvoorbeeld denken aan zeedobbelen, levende haven, vissen met sleepnetten, roken van vis enzovoort. En dat is dus op zondag 22 april van 12 tot uh, 4. 4 uur. Dan zijn we door de agenda heen. We zijn zelfs door de uitzending heen, Richard.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 Ja, nou laten we maar gewoon zeggen Yvonne Roosendaal Want Gert die, uh, die was toch erg veel weg <laughs> <Ja>. <laughs> Dus Gert, uh, Yvonne heel erg bedankt Ook voor de redactie uh, Yvonne En uh, ook Irene Jagen en Ellen Jansen Voor, voor, uh, voor de, de redactie. redactie Voor weer een prachtig, uh, ja, prachtig programma En wij Richard en ik dus Richard Buitzik hebben. Bartek, en hebben ervan genoten En natuurlijk uh, Roy Haldeman uh, regie en techniek voor zijn rekening namen. Wilt u nog een uh, herhaling luisteren? Dat kan op donderdag tussen 8 en 10. Gewoon bij de reguliere uitzending van uh, ZFM. Uitzending mist. Ga naar zfmzandvoort.nl. Vul datum en tijd in. Een uurtje later invullen. Het is niet altijd meteen beschikbaar, Want onze man die dat regelt. Die zit veel tee. Dus het kan altijd nog even duren. Oké. Okay. We wensen iedereen een prettig weekend. Ja, prettig weekend. Heel Zandvoort. En Tot volgende tot week. Volgende week.